Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. De benoeming van minister Dijsselbloem tot voorzitter van de eurogroep was niet unaniem. Spanje stond niet achter het besluit, zo werd na afloop bekend. Na verluid waren er geen bezwaren tegen de persoon van Dijsselbloem. Spanje stemde tegen omdat het land vindt dat het er bij de verdelingen van hoge posten in Europa te bekaaid van afkomt. In Israël zijn vandaag parlementsverkiezingen. Verwacht wordt dat de Likud-partij van zittend premier Netanyahu voldoende stemmen krijgt om door te regeren... samen met conservatieve religieuze partijen. Voor het eerst speelde het vredesproces tussen Israël en de Palestijnen... in de verkiezingscampagne geen grote rol. De economie was dit keer het belangrijkste onderwerp. Bij een zelfmoordaanslag in de Syrische provincie Hama... zijn volgens de politie zeker 30 mensen om het leven gekomen bij een regeringsgebouw ontplofte een autobom. Onder de slachtoffers zouden zich ook burgers bevinden. Tientallen mensen raakten gewond van wie er enkele slecht aan toe zijn. Het Syrische staatswerksbureau, SANA, spreekt van een aanslag door terroristen. In Washington is een grote parade gehouden ter ere van de inauguratie van president Obama. Nadat de herkozen president op Capitol Hill de eten had afgelegd, vertrok hij in zijn gepantserde limousine naar het Witte Huis. Daar was een erewacht en daarna de parade met vele tientallen muziekkorpsen. In totaal liepen er 8800 mensen mee in de optocht. Bewoners van 29 woningen in IJmuiden konden vannacht niet thuis slapen vanwege een brand in een flatgebouw. De brand die ontstond in een gelhaard was na een uur al onder controle, maar veel appartementen zijn beschadigd. Bij de brand raakten zes mensen licht gewond. Een zevende gewonde is met hartproblemen naar het ziekenhuis gebracht voor onderzoek. Het weer overwegend bewolkt meest droog. De middagtemperatuur ligt in het zuiden rond het vriespunt. In het noordoosten blijft het 4 graden vriezen. Morgen volgt ook weer een bewolkte en overwegend droge winterdag. Dit was het NOS Journaal. Het NOS Radio 1 Journaal. Lara Rensen. En Marcel Ooster. Het is dinsdag 22 januari. Goedemorgen, het is officieel. Jeroen Dijsselbloem is de nieuwe voorzitter van de Eurogroep. U hoort hem, zo dadelijk. Problemen met de Vira leiden tot veel hoofdpijn... en misschien ook tot een parlementaire enquête. Oppositiepartijen vragen om zo'n onderzoek... naar de oorzaken van de ellende, straks meer daarover. En de Zijdische kiezers kiezen vandaag een nieuw parlement. Het verkiezingsthema was de economie... maar er heerst ook armoede in Israël. Straks een reportage. Verslaggever Roel Pauw is vanochtend bij een stembureau. En met doping-expert Douwe de Boer praten we over doping in het wielrennen... en vooral ook in andere sporten. Het gebrek aan technisch personeel brengt bedrijven steeds meer in de problemen. Marlon Remmers is vanochtend in de metaal. Jazeker. En we zijn op pad met de docent metaaltechniek Wim van der Merwen... die altijd op de fiets langs de bedrijven gaat. Als Wim langskomt, dan weet je het wel. Dan heeft hij weer iets nodig voor zijn school of hij heeft stageplaatsen nodig. Maar Wim heeft een sterke troef. Hij heeft leerlingen die de techniek in willen. Kom daar maar eens om. En de muziek vanochtend van Michael Sembello. Zeven minuten over zes u luistert naar het NOS Radio in Journaal. We praten u erbij over het nieuws. Een verrassing, kunnen we het niet meer noemen, maar het is wel definitief. Jeroen Dijsselbloem, minister van Financiën, is de nieuwe voorzitter van de Eurogroep. Gisteravond werd hij benoemd, en zonder problemen, zegt hij zelf. Dat ging eigenlijk heel goed. Ik heb uh, mijn programma nog toegelicht, het programma wat ik al had rondgestuurd... wat ook aan de Tweede Kamer is toegestuurd, de informatie... Dat leidde eigenlijk niet tot discussie, dus daar was uh, brede instemming mee. Maar het ging niet helemaal vlekkeloos, want één groot euroland is ontevreden. Spanje gaat het om, zegt correspondent Chris Ostendorf. Spanje heeft de laatste tijd nogal naast het net gevist bij belangrijke benoemingen in Europa. Ze zijn hun post in de centrale bank kwijt. Ze hebben uh, ook bij nieuwe benoemingen uh, niet gekregen wat ze wilden. En het andere is, Spanje weet dat Nederland wel erg kritisch is... over het helpen van Spaanse banken. Heeft daar waarschijnlijk de pest over in. En ze hebben tegengestemd. Niet te minst stemden 16 andere Eurolanden wel voor Dijsselbloem. Hij was de enige kandidaat voor de post. En hij volgt Jean-Claude Juncker uit Luxemburg op. Hij was acht jaar voorzitter van de Eurogroep. Tientallen bewoners van een flatgebouw in IJmuiden... moesten vannacht ergens anders slapen. Ze mochten hun huis niet meer in na een felle brand, zegt de brandweer. De brand zelf is om zeven uur begonnen, maar gelukkig sinds 11 uur zijn de meeste bewoners weer teruggekeerd naar hun woning. Jammer genoeg zijn er 29 woningen niet te beslapen. En dat komt vooral door brand en blusschade, maar ook door alexa-storing. De brand was ontstaan in een gelhaard. Zeven mensen raakten lichtgewond. Verwacht wordt dat de meeste bewoners in de loop van vandaag weer naar huis mogen. Britse prins Harry heeft gezegd dat hij in Afghanistan taliban-strijders heeft gedood. Prins was de laatste maanden gelegen in Afghanistan en kwam ook geregeld in actie. En op de vraag of hij vijanden heeft gedood, zegt hij dit: We we essentially, of deterrent anything else. Vorige maand speculeerden Britse media al dat Harry een Taliban-commandant had gedood. Britse leger wilde daar toen niets over zeggen. In Washington is nog de hele avond en ook nacht de inauguratie van president Obama gevierd. Na de eetaflegging voor het Capitool was er een enorme parade in de binnenstad. Ladies and gentlemen, the president of de United States en Mrs. Michelle Obama. Er trekt hier vanavond een potpourri aan leuke groepen voorbij. Natuurlijk alle traditionele elementen, de strijdkrachten bijvoorbeeld. Maar verder zijn het heel veel ja, muziek, kapellen, straatdansgroepen uit steden. Het is volks op een hele, hele leuke manier. S'avonds stonden nog drie inaugurele bals op het programma. Daar werd natuurlijk gedanst. Ladies and gentlemen, my better half En my dance partner. Michelle Obama. Een paar danst op een liedje van Jennifer Hudson. Let's stay together. Nou, zit wel goed bij die twee. Maar vandaag is het wel over en uit met de pret. De tweede termijn is echt begonnen. Kijken we nog even voor u wat er vanochtend in de kranten staat. Komen we later in de uitzending uitgebreid op terug. Eerst maar eens even na het AD. Trouwens veel aandacht in de kranten, ook voor de inauguratie van Obama. Foto's op de voorpagina's ook bij het AD. Maar ze openen met ander nieuws, Binnenlands nieuws. Want de crimineel is steeds vaker een vrouw. Meisjes en vrouwen zijn veel crimineler dan altijd is gedacht. Ze plegen niet alleen diefstallen. Maar maken ook carrière in drugshandel, stichten branden... en zijn gewelddadig bij vecht- en steekpartijen. Foto op de voorpagina van Trouw, met tegenlicht genomen. De zon schijnt door de bomen en een beetje van onderaf uh, genomen. Uh, de foto van een militair met een doodsmasker, doodshoofdmasker. Het gaat om een Franse soldaat uh, in Mali... Frankrijk is daarover trouwens een relletje ontstaan. Over dat masker dat die man draagt. Gezichtsbedekking met de betekenis van een doodshoofd is onacceptabel, zegt een legerwoordvoerder. Het beeld is niet representatief voor de Franse inzet in Mali. Ziet u die foto voor op trouw? Financieel dagblad dan uh, sluit aan bij Marno Remmers, wat die vanochtend aan het doen is. Want gebrek aan ingenieurs drijft high-tech bedrijven over de grens. Eindhovense ondernemers onderzoeken productiemogelijkheden in het buitenland. Uh, leest u meer over in het FD. Kijken we nog naar NRC Next. En die gaat in uh, op de hele voorpagina over de verkiezingen in Israël. Waarom ik vandaag wel ga stemmen. En dat gaat over de jeugd in Tel Aviv. Dit is het NOS Radio 1-journaal. Met Lara Rensen en Marcel Oosten. Hoor van Lisa Henneken. Dan gaan we terug naar Minor Emmers. Je hoorde hem net al eventjes. Hij stort zich vandaag op het metaal. Uh, Minor, waarom eigenlijk? Oh, je hebt wel wat met metaal hè. Ja, het is, het is techniek. Het is prachtig. Wat zegt u? Wacht, ik zit nou al vast. Uh, wacht hoor staan in een bedrijfsruimte in Rijssen... waar een soort uit de kluiten gewassen kopieermachines lijken te staan. En die zoomen en piepen aan alle kanten. En er staan allemaal werkstukken in. Het zijn een soort bolmachines, geloof ik, hè? Ja, dan moet daar het Maar dan in metaal, maar heel klein. Heel klein, dat klopt. Dit is Wim van der Merwe, Docent metaaltechniek, kwam op de fiets vanochtend. Klopt. U fietst wat af, hè, over het bedrijventerrein hier. Ik er heel wat af. Heel veel kilometers. Ze dus kennen u hier wel in Rijssen. Dat klopt. Dan zeggen ze: dan Heb je Wim weer? heeft hij wat nodig van ons. Ja. Wim, wat heb je nu weer nodig? Ja. Vertel heb maar. Metaal of wat ja. om te lassen. Kom maar voor de school. Neem me niet op de fiets mee? Nee. nee. Zeg, kun je het vanmorgen gewoon even brengen? En dan wordt het keuriger. Uh, drie, drie uur later wordt het gebruikt. Hoe komt Zeur om stageplaatsen? Ja. Dat doen we ook. Ja. Het ja. Ja. gaat meestal goed. Ja, u kent Wim wel hè? Ik ken Wim heel goed. Ja. Want hij heeft een sterke troef in handen, Wim van der Merwe uit Reizen. En oh, dat... dat is dat hij leerlingen heeft. Ja, en die leerlingen hebben wij dus haast nodig. Ja, dat is het, goede. Dat is het grote ja. probleem. En niet alleen in Reis, maar in heel Nederland... er zijn naar schatting tot 2016 160.000 mensen nodig... die in de techniek gaan werken. Met de handjes. Met de handjes, ja. Waarom willen de jongeren dat niet? Jongeren willen wel. Alleen de jongeren, wat, wat deze meneer met dit bedrijf ook zegt... je moet de jongeren dat laten zien. Tackelen. En laten zien van wat voor mooie dingen eigenlijk zijn, wat gemaakt wordt. En als je hier rondloopt... dan kun je als het ware gewoon in je kleding... hier rondwandelen, zonder overal of weet ik wat. En dat willen ze zien. Meneer Terhoek, we zijn in uw bedrijf. U bent bezig met vonkerosie. Dat betekent dat u door middel van... elektroden, kleine bliksemschichtjes... piepkleine gaatjes kunt boren... in prachtige werkstukken die ik hier voor me zie liggen. Dat klopt. Wij zijn specialist op vonkerosiegebied. Wij hebben uh, 30 machines staan... We zijn de grootste van Europa. We hebben 26 mensen. En we maken alles op fonkerosiegebied. En wat is fonkerosie? Dat is vonk, materiaal verspanen door middel van fonkoverslag. Dus zoals je het door hout... zo zagen wij met een draadje... van zelfs driehonderdste door alle elektrisch glijdende materialen. Ja, dat is nog kleiner dan een mensenhaar. kan je nagaan. Er liggen hier allerlei specialistische onderdelen voor het bedrijfsleven. Dus je hebt hier eigenlijk geen vieze vettige overal nodig. Nee, wij hebben een uh, mooie bedrijfskleding. Een shirt en een... Uh... Het is high-tech. Alles is high-tech. En leerlingen hebben geen idee. Helemaal geen idee. We hebben geen idee dat dit een prachtig vak kan zijn. Dat klopt. En daarom komt het onderwijs nu weer met een plan om... Uh, en dat wilden de VVD en Partij van de Arbeid ook graag... Dat, uh, dat je al op jonge leeftijd verplicht technische vakken gaat krijgen. Zou dat helpen? Ja, ik denk inderdaad. Dat gebeurt eindelijk bij ons op school ook. We zijn zover... Dat we ook onze HAVO-lering, ateneemlering, toch moeten kennis moeten maken met dit vak. En als ik mijn HAVO- en ateneemlering hier naartoe stuur, dan gaan hun ogen toch wel open. En dan ga je daarna naar de HTS doen. Maakt helemaal niks uit, maar dan heb je wel kennis gemaakt met dit bedrijf. Want dit soort mensen, die ingenieurs, heb je ook nodig. Niet alleen mijn leerling, maar ook ingenieurs. Aan de andere kant, zo'n prachtig mooi half over, opgeknoopt overal, heeft toch ook wel weer iets, dacht ik dan weer. Maar goed. Mm -hmm nog Remmers, laat zich even gaan hier in het Radio 1 Journaal, heerlijk. En uh, ja, we hebben al even aangegeven de opener van het FD vanochtend. Het gebrek aan ingenieurs drijft high-tech bedrijven over de grens. Bijvoorbeeld Eindhovense ondernemers die onderzoeken productiemogelijkheden in het buitenland. Nou, daar hoort u later vanochtend meer over. Bijna tien voor half zeven. Een Vlaamse boerenjongen vlucht in het begin van de Eerste Wereldoorlog naar Nederland. En daar wordt hij gevangen gezet. Via Engeland keert hij weer terug in België en dan beleeft hij de gruwelen van het front en ongeveer de basisgegevens van Het Geheim van Treurwegen... een historische roman van Guus Bauer. Jeroen Wieluit sprak erover met de schrijver. Volgend jaar is het 100 jaar geleden dat de Eerste Wereldoorlog uitbarstte... en dat zal breed uit gevierd worden in de omliggende landen. Niet in Nederland. Guus Bauer, dat was niet de aanleiding voor het schrijven van Het Geheim van Treurwegen. Nee, dat klopt. Uh, het is wel zo dat uh, als je het over de Eerste Wereldoorlog hebt in Nederland... dan ja, dan is eigenlijk de enige informatie die de meeste mensen hebben... is dat wij neutraal waren. En laat ik het zo zeggen, het viel mij op. Ik las een boek en daar stond één zinnetje in. En dat zinnetje was... Uh, aan den dodendraad zijn meer dan duizend van onze landgenoten blijven hangen. Dat was een zinnetje van Alfons de Ridder... beter bekend als Willem Elschot... over dus Vlamingen. En ik dacht, nou, wat is dat dan in godsnaam? Toen ben ik op zoek gegaan... En toen bleek dat tussen Nederland en België... tussen 1914 en begin 1919 een hekwerk heeft gestaan... van bijna 200 kilometer lang... met 3000 volt stroom erop, neergezet door de Duitsers... omdat ze dus bang waren dat eigenlijk België, Vlaanderen, leegliep... richting het neutrale noorden. Dat is ook wel degelijk gebeurd. Staat ook in de roman hoe Rozendaal en Bergen op Zoom... uitgroeiden tot Vlaamse steden... Jij kantelt het dan vervolgens in het verhaal van een boerenjongen uit de Kempen... gebaseerd op het familieverhaal van je moeder, een Vlaamse. Al was zij dochter van een hoofdonderwijzer. Dat klopt, ja. En uh, ik wilde gewoon een neutraal persoon hebben eigenlijk. Iemand die nieuw tegenover deze tijd staat. Ik vind dus ook dat de, de tijd van nu heel erg vergelijkbaar is met het begin van vorige eeuw. Het gaat natuurlijk allemaal in een enorm snel tempo nu. Maar de nieuwigheden die eigenlijk naar die jongen toe komen... de oorlog komt eigenlijk met al zijn nieuwigheden naar deze, naar deze jongen toe. Hij is wat naïef... Uh, en op die manier kon ik eigenlijk heel goed aangeven... de verwondering die deze jongen had over wat er allemaal zich ontwikkelde. Uh, vliegtuigen, tanks, uh, schepen, uh, kanonnen, uh, ga zo maar door. Elektriciteit, ik zeg maar, wat was toen nog niet zo bekend. En vandaar dat er ook heel veel mensen aan dat hekwerk zijn blijven kleven omdat men die stroom niet kende. Dus men zag die vogeltjes op die draden zitten. En we denken, nou, we klimmen er wel overheen. En we gaan zoals vanouds. smokkelen vanuit Nederland. Zeep, koffie, alles wat we zo nodig hadden. En dus ik dacht, ja, ik neem een, een, hoofdpers een blanco hoofdpersoon eigenlijk in, in die zin. die gewoon uh, uh, het jasje van zijn oom aantrekt. wat een uniformjasje is. naar Nederland uh, gaat. En daar wordt hij opgepakt en komt in een van de kampen terecht. Want dat is het volgende eigenlijk wat ik ontdekte: dat er in Nederland 21 kampen waren. Waar dus krijgsgevangenen en soms ook deserteurs terechtkwamen. Het mooiste voorbeeld is dan Harlingen, waar in eerste instantie de Duitsers en de Engelsen, Amerikanen, Fransen, Amerikanen van uh, bemanning van een, van een vliegtuig. Dus uh, ja, het is heel breed geweest. En naar het schijnt hebben ze daar vier jaar lang elke dag ertesoep gegeten. De geschiedenis wordt roman. Roman vertelt iets over de geschiedenis. Willem kiest er niet voor om in het veilige noorden te blijven. Ja. Komt ook in de gruwel van de loopgraven terecht... in wat toch uitmondt in een anti oorlogboek uh, Het is überhaupt helemaal geen oorlogsboek, denk ik. Het is een boek over opgroeien, een boek over een nieuwe tijd. Ja, ik wilde aangeven van hoe gaat een gewone jongen om... die eigenlijk min of meer tegen zijn wil in een oorlog betrokken wordt met de situatie... Heftig, maar het is dus eigenlijk, hoe gek het ook klinkt, een vrij vrolijk boek over vriendschap. Guus Bauer schreef een historische roman over de Eerste Wereldoorlog, het geheim van Treurwegen. Oh, we gaan ietsje verder. In Berlijn, in het Duitse parlement, vieren Frankrijk en Duitsland hun vriendschap. Vijftig jaar geleden sloten kanselier Adenauer en president de Gaulle het Elysée-verdrag, een historisch akkoord. Daarmee werd de basis gelegd voor de naoorlogse Europese samenwerking. Correspondent Wouter Meijer ging eens even kijken bij de voorbereidingen van het feest. De normale stühle die dort zijn voor de 620 afgeordenten moesten alle uitgebouwd worden en door andere stühle ersetzt worden die iets kleiner zijn, zodat dan over 1000. De vergaderzaal van de Bondsdag moet helemaal omgebouwd worden. Er zitten normaal al meer dan 600 afgevaardigden, daar komen er nu meer dan 400 bij, leden van de Assemblée Nationale. Dus alle stoelen worden weggehaald om plaats te maken voor kleinere stoelen, meer dan 1000 stuks. Anna Rubinovic kijkt tevreden toe. Ze werkt voor de administratie van de Bondsdag en dit maak je maar zelden mee, toch? Dat is voor tweede keer in de geschiedenis. Tien jaar geleden had een solche zitting in Frankrijk stattgefunden. nu in Duitsland. En dat is wirklich eenmalig dat zich twee parlementen. Nee, dit is pas de tweede keer in de geschiedenis. Tien jaar geleden was er al zo'n ceremonie in Frankrijk, in het Paleis van Versailles, en nu dus hier. En we doen dat alleen met het Franse parlement. Iets heel bijzonders dus, die Duits-Franse samenwerking. Er is ook een groep parlementsleden uit de landen die de contacten onderhoudt. En de voorzitter is de geachte afgevaardigde Andreas Schokendorf. Waarom is die band zo hecht? Ja, oostgangspunkt, uh, naar. Nach twee furchtbare kriegen in het laatste zijn Duitsers en Fransen tot de inzicht gekomen dat ze hun nationale interessen niet tegen elkaar, niet in de beheersing van anderen. Duitsers en Fransen hebben na twee vreselijke oorlogen begrepen dat ze samen moeten werken. Het lost niks op om de ander te bestrijden. We zijn elkaars belangrijkste buurland, dus we hebben elkaar gewoon nodig. Ja, en dat is al 50 jaar heel belangrijk. Wat zijn nu de belangrijkste kwesties? Das eine äh, ist der Binnenmarkt äh, und der Euro. Der Euro wird dann nachhaltig stabil bleiben, wenn wir auch in der Wirtschafts-, in der Haushalts-, in der Steuerpolitik sehr viel ...enger ons abstimmen in Europa. Twee dingen, de euro natuurlijk. Daarvoor moeten we ook politiek meer samenwerken. Dat doet soms pijn, omdat we nog niet altijd hetzelfde denken... ...maar dat is wel nodig. En ten tweede, het buitenlands beleid. Kijk wat er nu in Mali gebeurt, in Afrika. Dat is een bedreiging voor heel Europa. Dus dat moeten we ook samen aanpakken. Maar juist nu in Mali gaat Frankrijk toch weer alleen ten aanval. Duitsland heeft wel twee vliegtuigen gestuurd... ...maar voelt er weinig voor om meer steun te geven. Dat kun je toch geen hechte samenwerking noemen? macht is dan een ja, is ook een kwestie van beschikbaarheid. Kijk, de Fransen hebben al troepen in andere Afrikaanse landen. Duitsland doet weer veel meer in Afghanistan. Het gaat erom dat we beseffen dat het geen kwestie van nationale veiligheid meer is, maar van Europese veiligheid. Wie ze samen die situatie beheersen wollen. Was werd de schönste moment aan de dag voor u? Ik geloof dat die de presidenten een gemeenschappelijke parlementssitting erop dat is een symbool, dat is een Als onze voorzitters samen de vergadering van het parlement openen, dat wordt een symbolisch moment, zegt Jockendorf. Daarom kan de bevolking van onze landen ook zien hoe belangrijk die samenwerking is. En in de gangen van het Rijksdaggebouw staan al borden in twee talen, middagessen en dejeuner. Dat wordt een lange dag. Gegen middag gibt es dan een gemeinsames middagessen van allen. Aanwezenden uh, Duitse en Franse parlementariërs. Het Duits is het Franse is het Op uh, het menu zijn eher Duitse spijzen voor onze gasten. Ja, er is een uitgebreide lunch, vooral met Duitse gerechten. En daarna dan de gemeenschappelijke vergadering, toespraken van president Hollande en bondskanselier Merkel. En wie wil, die mag nog naar het concert van de Berliner Philharmoniker. En dan kunnen ze hier intussen de stoelen weer terugzetten. Ja, onze correspondent Wouter Meijer gaat uiteraard vanavond ook naar het feest. En daar hoort u meer over op deze zender. Het NOS Radio 1 Journal. Sport. Melbourne wordt er volop getennist. In de kwartfinale bij de heren spelen de Spanjaarden Ferrer en Almagro op dit moment tegen elkaar. Beiden hebben twee sets gewonnen, zijn net begonnen aan de beslissende vijfde. Ook in het dubbelspel wordt gespeeld, en wel door Robin Haase en Igor Seisling... tegen het Spaanse duo, duo Marrero-Verdasco. Nederlanders hebben de eerste set gewonnen. In de tweede set staat het 5-5, we houden u op de hoogte. En in de kwartfinale bij de dames heeft de Chinese Nali... de als vierde geplaatste Radwanska uit Polen in twee sets verslagen. Honderden voetbalfans hebben op het vliegveld van Istanbul... Wesley Sneijder verwelkomd. De aanvoerder van Oranje was naar de Turkse stad afgereisd... om zijn overgang naar Kalatasaray af te ronden. Supporters waren dol enthousiast. Zelfs de Turkse fans uit de geboortestad van Sneijder. Hoi, ik ben je Sneijder. We komen uit Nederland, voor Sneijder Met een vlag van Utrecht. Utrecht. Komen uit Utrecht. Hij, is ook, hij komt ook van Utrecht. Ben je wel bij de goede club dan? Ja, tuurlijk. De ja? is de beste. <laughs> voor Sneijder komt er met deze transfer een einde aan een periode van onzekerheid. Bij internationale kwam hij niet meer aan spelen toe... omdat hij weigerde zijn contract tegen verslechterde voorwaarden te verlengen. Om zijn plek in oranje niet kwijt te raken, moet Sneijder weer gaan voetballen. Bij Galatasaray moet dat dan gaan gebeuren. Maar het is niet de belangrijkste reden waarom hij voor de Turkse topclub heeft gekozen. Nou, wat ik zeg, het is een hele grote club. En uh, ik heb er eigenlijk ook niet zo lang over hoeven nadenken. Het lijkt of dat het allemaal uh, een hele lange periode was. Maar op het moment dat het echt concreet werd, uh, voor mij ook... Toen, uh, ik had eigenlijk al meteen een goed gevoel erbij. En wat ik zeg, uh, omdat het een grote club is ze strijden om, om, om de landstitel... Uh, in de beken, uh, Champions League. Ik vond, en dat vind ik nog steeds, dat, dat dit voor mij een stap vooruit is. En uh, anders had ik het ook niet gedaan. Sneijder heeft trouwens wel een beetje water bij de wijn moeten doen. Spelmaker kan bij zijn nieuwe werkgever niet spelen... met het gebruikelijke rug nummer 10. Dat nummer is namelijk voor de Braziliaan Felipe Melo. En Sneijder moet het doen met nummer 14. Nou, ook niet slecht. Erik Pieters heeft spijt de PSV-verdediger kregen afgelopen vrijdag in de wedstrijd tegen Pexolle een rode kaart. En dat vond hij niet zo leuk. Hij reageerde zich af op een raam in de catacomben En dat leverde hem niet alleen zware verwondingen op aan zijn arm... maar ook zijn imago liep schade op. international was net teruggekeerd van een langdurige blessure. En dat leverde een blackout op, zo zei hij. Maar hij wil ze er niet achter verschuilen. Ik wil gewoon mijn excuses maken, nogmaals, naar PSV, naar PSV supporters. Nou, eigenlijk iedereen... Binnen en buiten het voetbal. Weten dat ik een voorbeeldfunctie heb. Weten dat ik me moet gedragen. Weten dat ik altijd kamers op mezelf heb. En dat alles wordt opgenomen. Uh, maar nogmaals, ik heb een blackout gehad. Ik heb... Uh, mijn besef is pas later gekomen. Daarna. Uh, het is niet goed te praten. Totaal niet. Gewoon een hele domme actie wat ik allemaal heb gedaan. Ja. nou. De KNVB strafte Pieters voor zijn rode kaart... met een schorsing voor vier wedstrijden, waarvan één voorwaardelijk. Afgelopen voetbalweekenden was trouwens de eerste competitieronde... onder de nieuwe richtlijnen van de KNVB. met werden vorige maand opgesteld na overleg met de clubs en scheidsrechters... met als doel spelers zich beter bewust te laten zijn van hun voorbeeldfunctie. Ondanks dit incident dus met Pieters is de voetbalbond wel tevreden. Volgens de competitiemanager Gijs de Jong is er duidelijk sprake van verbetering.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 Eind deze maand moet uh, Johan Bruineel, hebben we het uiteraard over wielrennen, zich melden bij de Belgische Bond. De KBWB wil de voormalige ploegleider horen over zijn rol. Zoals die is beschreven in het uh, USADA-rapport. Het antidopingbureau zette Bruineel neer als een belangrijke spil in het dopingnetwerk rond Lance Armstrong. De Belg was jarenlang de ploegleider van de Amerikaan. En ook oud Rabobank-teamarts Geert Leinders moet op het Belgische Bondsbureau verschijnen. Hij is door anonieme getuigen genoemd als de verstrekker van het verboden middel EPO. Afgelopen zaterdag werd die beschuldiging ook geuit door Danny Nelissen. Voormalig wielrenner hij heeft geprobeerd ploegenoten uit de Rabotijd te strikken. voor een gezamenlijke verklaring. Maar omdat dat niet lukte, besloot hij zijn dopinggebruik alleen op te biechten. Radio 1. Het NOS-journaal. Het is half zeven geweest door wat meegens. Goedemorgen. Goedemorgen. Spanje heeft dwarsgelegen bij de benoeming van minister Dijsselbloem tot voorzitter van de Eurogroep. Het land zag Dijsselbloem op zich wel zitten, maar protesteerde tegen de manier waarop hoge Europese posten onder de lidstaten worden verdeeld. Israël kiest vandaag een nieuw parlement. Het lijkt waarschijnlijk dat premier Netanyahu kan blijven regeren met steun van behoudende religieuze partijen. Belangrijkste thema in de campagne was dit keer niet het Palestijnse vraagstuk, maar de economie. Met een grote parade met muziekkorpsen is in Washington de inauguratie van president Obama gevierd. De president en zijn vrouw liepen net als vier jaar geleden een deel van de route. En aansluitend was er het traditionele bal. Wereldwijd zitten steeds meer mensen zonder werk. Het waren er vorig jaar 197 miljoen. Dat zijn er 4 miljoen meer dan een jaar eerder. Er kwamen vooral werklozen bij in Europa en in de Verenigde Staten. En de bewoners van enkele tientallen appartementen in Ermuiden... hebben vannacht niet thuis kunnen slapen. Gisteravond was er brand in het flatgebouw. Daardoor ontstond onder meer schade aan de elektrische installatie. Het zijn de hoofdpunten van het nieuws. Het weerbericht van Weeronline. De meeste neerslag is verdwenen... maar de hele dag is de bewolking dik genoeg voor een paar vlokjes motsneeuw. In het zuidwesten is door opklaringen lokaal mist ontstaan. Het Wolkenrek kent weinig opklaringen... waardoor we de zon vandaag niet of nauwelijks zullen zien... De temperatuur loopt vandaag uit 1 van 0 graden in Zeeland... tot min 4 in het noorden bij een zwakke tot matige oostenwind. Komende nacht overheerst de bewolking en is het zo goed als droog. Onder het wolkendek vriest het licht tot matig. Tijdens opklaringen vriest het streng tussen de min 10 en min 15 graden. Woensdag is de kans op zonneschijn nog steeds gering. De temperatuur blijft onder het vriespunt bij een matige wind uit het oosten. ANWB Verkeersinformatie. Door uh, sneeuwresten en bevriezing van de weg... is het op lokale wegen nog plaatselijk glad... En dan staan er al twee files op de A7, Hoorn richting Zaandam... tussen Pummer en Noord en Afritwijde wormer drie kilometer. En twee kilometer op de A20, Hoek van Holland richting Gouda... tussen Rotterdam, Prins Alexander en Nieuwekerk aan de IJssel. Er is een ongeluk gebeurd, er zijn twee rijstroken dicht. En meldingen van het spoor, want door een stroomstoring... rijden tussen Utrecht en Amersfoort geen treinen. De vertraging loopt op tot meer dan een uur. Door een wisselstoring rijden er tussen Appingedam en Delfzijl geen treinen. Ook daar is de vertraging meer dan een uur.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 Onbekende Nederlanders die ervoor gekozen hebben een leven te leiden zoals zij dat willen. Pelgrims, kasteelvrouwen, huttenbewoners, ze komen allemaal langs in Joris Showroom. Vanavond om tien voor half elf op Nederland 1 bij de NCRV. Goedemorgen, Autotaalglas. Ja, hallo, kan ik die leuke mini gebruiken? Ah, onze leenauto. Ja. U heeft ruitschade, begrijp ik. Nee, moet dat dan? Autoruitschade? Maak gebruik van onze gratis leenauto. Bel Autotaalglas 0800 0828. Goedemorgen, het is uh, vijf minuten over half zeven. U luistert naar het NOS Radio 1-journaal. Voordat ook maar iemand in de gaten had, legde president Obama gisteren de eet af. Dit keer soepeler dan vier jaar geleden. Toen moest hij het nog een keertje overdoen. Nu is Obama ervaren en niet meer de idealist trouwens, ook van vier jaar geleden. In zijn inauguratiespeech klinkt die strijdlustiger dan ooit. Our journey is not complete until all our children... From the streets of Detroit to the hills of Appalachia to the quiet lanes of Newtown. Know that they are cared for and always safe from harm. We zullen niet rusten totdat ieder kind zich veilig voelt. Of het nou in Detroit is of in de stille straten van Newtown. Zegt een emotionele Obama. Die naast wapens nog meer dreigingen ziet. We will respond to the threat of climate change. Knowing that the failure to do so would betray our children and future generations. Als we de verandering van het klimaat blijven ontkennen, verraden we onze kinderen. impact of fires, and drought, and more en Obama valt hier de Republikeinen aan die klimaatsverandering afdoen als verzinsel. Maar bosbranden, ernstige droogtes en stormen ascendie, daar kan niemand omheen. Mensen hier in het centrum van Washington hebben een warm plekje opgezocht. Een plekje in een museum. Om te kijken naar de speech: de speech van Obama. Wat sprong eruit? The fact that he stuck to his guns on a few issues where people were worried he wouldn't. In particular climate Ik denk dat that's een huge problem. Wat mij vooral opgevallen is in die speech, is dat hij zich vasthoudt aan zijn principes, Obama. Zo heeft hij bijvoorbeeld weer toch climate change, klimaatverandering genoemd, dat daar wat tegen moet gebeuren. Afgelopen vier jaar is dat niet gelukt. Misschien dat het hem, dat het hem nu beter afgaat. Yes, yeah, like yeah. I can't watch. Yeah. <laughs> ja, voor zover ik het heb kunnen horen heb ik geluisterd. I thought it was fantastic, very inspiring. Uh, because he's talking about the times of today. He talked about the children in Newtown. He talked about uh, poverty and change for the children. So I think and also climate change, which we haven't heard in the debates. Het uh, was inspirerend, want hij sprak over de kinderen van Newtown. Hij sprak over climate change, klimaatverandering. En dat hebben we eigenlijk tijdens de campagnes niet gehoord we moeten hoop bieden aan de armen en slachtoffers van discriminatie. in deze mensen mogen niet afhankelijk zijn van liefdadigheid. Die helpen we uit principe. Obama zet zich hier hard af tegen het republikeinse principe dat iedereen voor zichzelf moet zorgen. Ik denk dat was een little more serious and more um, about the the first time I think it was a was vond vooral zijn aanpak eigenlijk heel opvallend. Uh, vorige keer was hij misschien nog een beetje naïef en was hij een beetje optimistisch. En uh, straalde hij de indruk uit van uh, nou, het wordt misschien wel makkelijk. En nu was hij eigenlijk heel direct en gaf gewoon precies aan... zo ga ik het doen, een, een recht door Zeeën, Obama. En daar is dan eindelijk de kop van de parade. Een soort bromsignaal en het hele gezelschap begint te rollen. Een hele formatie van Harleys met zijspan. En nu spot Obama. Ik zie hem nog niet. Sta je naast een radioverslaggever van de radio hier in Washington. En dat deden ze dit jaar weer. Obama en zijn vrouw stapten uit de presidentiële limousine... liepen een stuk over Pennsylvania Avenue en zwaaiden naar het publiek. Dan naar Europa, de Eurogroep. Jeroen Dijsselbloem is de nieuwe voorzitter van de Eurogroep... het financiële overlegorgaan van de Eurolanden. En velen in Europa zullen zich afvragen... wie is die Jeroen Dijsselbloem eigenlijk? Zijn jeugd. Jeroen René Victor Anton Dijsselbloem... is op 29 maart 1966 geboren in Eindhoven. Zijn jeugd brengt hij door in Son en Breugel. Beide ouders zijn docent. Volgens zijn moeder komt hij niet uit een rood nest... We hebben van alles gestemd. KVP, WD, CDA, maar nooit PvdA, zei ze. Nu wel. Nu stemt ze op haar zoon. Politieke interesse. Dijsselbloem is van jongs af aan geïnteresseerd in politiek. Als hij een jaar of 15 is, wil hij per se demonstreren tegen de kruisraketten. Maar zijn ouders verbieden het. Zijn moeder zei daarover, we vonden Jeroen te jong. Hij is toen toch, s ochtends vroeg, stiekem gegaan. Er lag een briefje op de tafel. Het spijt me, maar ik kon niet anders. Als hij de dag erna een foto in de krant ziet van premier Lubbers in het torentje... die een gordijntje opzij schuift om op te zien wat er gebeurt, valt het kwartje. Hij moet aan de overkant van de Haagse hofvijver zijn, wil hij wat bereiken. In de politiek en bij voorkeur in het torentje. Het studententijd. Tijdens een studie agrarische economie in Wageningen wordt hij lid van de PvdA. Hoewel hij nog wel eens wordt betiteld als saai en serieus... is hij in zijn studentenhuis de gangmaker, volgens jeugdvriendin Desiree van der Boogaert. We hadden uh, nou, bijna wekelijks op vrijdag uh, onze heesterborrel... zoals we dat dan noemden, waar we uh, port gingen drinken en salsa gingen dansen. Nou, Jeroen kan ook heel goed salsa dansen. Tweede Kamer. In 1996 werkt Dijsselbloem op het ministerie van Landbouw... als stafmedewerker van toenmalig minister Joosjas van Aartsen. Volgens van Aartsen merkt hij meteen dat Dijsselbloem een politieke antenne heeft. Dat ruikje, zo zegt van Aartsen. Vier jaar later komt Dijsselbloem tussentijds de Tweede Kamer in. als Wouter Bos staatssecretaris van Financiën wordt. Van Wouter Bos moet hij eens wat vaker blij kijken. ontspan en lach, sms de PvdA-leider Wouter Bos eens na een tv-optreden van Dijsselbloem. Dus lachen. Ik heb daar niet zo'n zin in, zegt hij. Als ik over een serieus onderwerp praat, kijk ik daar serieus bij. Zo zit ik nu eenmaal in elkaar. Klaar. Minister van Financiën. Sinds 5 november is hij minister van Financiën in het kabinet Rutte II. De minister van Financiën, de heer Dijsselbloem. Dat verklaar en beloof ik. Een maand later wordt hij al genoemd als kandidaat... om Jean-Claude Juncker op te volgen als voorzitter van de Eurogroep. Lange tijd wil hij er niets over zeggen... maar op 17 januari stelt hij zich toch kandidaat. Uh, en om geen schijndebat te voeren wil ik u hier melden... dat op basis van de sondering en de contacten die we hebben gehad... Uh, ik voornemens ben om mij morgenmiddag te kandideren. Toevallig heb ik morgenmiddag ook een afspraak bij de heer Jonker... dus dan kan ik dat persoonlijk bij hem doen. Uh, ja, Ik weet dat dit soort dingen klinken volstrekt ongeloofwaardig, maar het is echt... Het is echt en het werd echt. Jeroen Dijsselbloem, dus de nieuwe voorzitter van de Eurogroep. Meer daarover leest u op onze website nws.nl. We praten er ook nog verder over met onze correspondent onder andere. We hebben goed nieuws van de Australian Open. Uh, Robin Haasen, namelijk samen met Igor Seizling, is door in de dubbel. Ze uh, versloegen Marero Verdasco in twee sets. 6-4 en 7-6 is dat geworden. Hoort daar later deze uitzending meer over? 12 minuten over half 7 is het, door naar het voetbal. Honderden fans hebben Wesley Sneijder verwelkomd op het vliegveld van Istanbul. Aanvoerder van het Nederlands Elftal was naar de Turkse stad afgereisd... om zijn overgang naar Galatasaray te beklinken. Bram Vermeulen sprak met Sneijder over zijn verhuizing naar Turkije. Het was, uh, het was allemaal heel hectisch. Op het moment dat ik hier aankwam... Uh, kijk, ik, heb natuurlijk wel, ik had al begrepen dat, het, dat, het, uh, dat er heel veel fans uh, zouden staan. en Dat was ook uh, daadwerkelijk zo. En uh, ja, Toen ging we naar buiten. En het was volgens mij de bedoeling om even de venstere gedachte te zeggen. Maar dat moest vanuit de auto. Want het was, uh, het was een huis Maar ja, dat, uh, dat zie je maar. Het is gewoon een, een hele grote club. En, uh, Waarom Calatasserij? Nou, wat ik zeg. Het is een hele grote club. en uh, Ik heb er eigenlijk ook niet zo lang over hoeven nadenken. Het lijkt me dat het allemaal uh, een hele lange periode was. Maar op het moment dat het echt concreet werd, uh, voor mij ook... Ik had eigenlijk al meteen een goed gevoel erbij. En wat ik zeg, uh, omdat het een grote club is. Ze strijden om de, om, om de landstitel uh, in de Beken, uh, Champions League. Dus ja, het is. Maar het is zeg maar niet de top 5 van Europa waar heel veel mensen van uitgingen. Dat je voor zou kiezen, bijvoorbeeld voor Engeland. Waren er nog andere clubs in de running? Nee, maar ik zat ook niet meer bij de top 5 van Europa. Dat, dat vind was, je. Uh, Ja, dat was drie, drie jaar geleden misschien wel zo. Uh, mede omdat we ook de Champions League wonnen, maar. Ik vond, en dat vind ik nog steeds, dat, dat dit voor mij een stap vooruit is. En, uh, anders had ik het ook niet gedaan. Waarom? Nou ja, ik vind dat sportief gezien moet ik een stap vooruit maken. Zeker op dit moment in mijn, in mijn, in mijn carrière, 28 jaar. En dat zeg ik, het is voor mij echt een stap vooruit. En dat, dat heb ik zo gezien en dat, dat zie ik nog steeds zo. Dus uh, wat verwacht je hier dan van? Heel veel. Als je, als je ziet op het moment hoe, of eigenlijk vanmiddag eigenlijk al, hoe, ik, hoe ik hier ontvangen ben, dat is uh, iets uh, wat, wat me super trots maakt. En dat, wil ik ook, uh, dat wil ik ook aan hun laten zien, dat, uh, dat ze een goede speler hebben binnengehaald. Ja. Bel je dan ook nog even met Dirk Kuyt, die nu bij Vinnenbadje speelt? Oh ja, maar dat was meer gewoon over de stad en alles, en niet, uh, niet zozeer over, over andere dingen. Ja, en waar schuwde je ergens voor? Op... Oh, nee, nee, niks. Uh, heeft in zo'n geval Louis van Gaal ook nog wat te zeggen? Belt hij dan nog om te vragen wat je gaat doen? Nou ja, we hebben wel contact gehad, ja. En dat was uh, ook wel belangrijk natuurlijk. Hè. En uh, nou ja, hij stond er ook heel positief tegenover. En uh, dat geeft al aan dat, dat niet alleen ik denk dat het een grote club is. Maar ook uh, meneer van Gaal met mij. Ga je Turks leren? Ja, dat, dat, uh, dat zal wel wat moeten. je zegt. Hè? Ja, dat zal wel moeten. Maar ik vind ik dat vind je moet je aanpassen aan het land waar je bent. En, uh, dat heb ik in Spanje gedaan, dat heb ik in, uh, in Italië gedaan. En dat is ook nu weer de bedoeling. Het zal misschien nu wellicht wat langer duren voordat ik het onder de knie heb. Maar ja, goed, dat is, uh, is een uitdaging. Wordt het gisteren al. Elfstedentocht zit er voorlopig niet in. Maar in Lemmer was het ijs wel dik genoeg voor korte baanwedstrijden. Straks een reportage. Nu de verkeersinformatie bij de ANWB, Erwin de En Erwin... ja. vanochtend zagen wij schone snelwegen. Klopt, uh, de snelwegen zijn helemaal schoon, maar op lokale wegen is het plaatselijk nog steeds glad door sneeuwresten en bevriezing. Afijn, dat zal je wel merken als je van je woonrijf, woonerf afrijdt. En daarbij komt op Zuid-Beverland en Zeeuws-Vlaanderen plaatselijk dichte mist voor, hou daar rekening mee. Verder uh, staat er maar één file in Nederland op de A20 hoek van Holland richting Gouda. Dat komt uh, door een ongeluk bij Nieuwekerk aan de IJssel. Er staat vier kilometer file. Zijn twee rijstroken dicht. En wat verwacht je ervan van vanochtend? Nou, het blijft uh, gewoon droog. En zoals je zei, het is, uh, het is niet glad op de snelwegen. Dus uh, we denken normale spits. Dat uh, betekent tussen de 150 en 200 kilometer. Even in de hart bij de AWB. dankjewel. Yo. Dit is het NOS Radio 1 Journal Met Lara Rensen en Marcel Ooster. Wij gaan weer naar uh, Maino Remmers. Mino, heb jij trouwens uh, het verhaal uit het FD meegekregen vanochtend? Ja, het is een uh, groot probleem voor de regio Eindhoven, de high-tech campus. Bedrijven als ASML bijvoorbeeld daar, waar het uh, weer goed mee gaat, bouwen hele kleine, ja, bouwen eigenlijk chips hè. En hebben uh, high-tech mensen nodig, maar ze komen er maar niet aan. En het Precies, niet dat is niet voor dat verhaal. het eerst dat we het horen. Hè. Okay. U kent het ook, hè, het verhaal financieel Dagblad vanochtend ook weer zegt, die managers, de, de, de, de high-tech ingenieur wordt gezocht in het buitenland. Dat klopt. Wij hebben ook behoefte aan dat soort mensen om onze machinepark te laten lopen en vooral onze klanten te voorzien van... We nou, dus ook uit buitenland? Nee, ja, we hebben één uit Hongarije. Dat is toevallig een dame. Dus dames kunnen ook perfect in onze techniek werken. Ja. Ja, als je denkt aan werk in een metaal... dan komt al gauw het beeld op van zo'n bedrijfshal... met van die grote groene machines erin... met een hoop gevonk en overal die er rondlopen. Helemaal verkeerd beeld, hè? Ja, Overal heb ik hier niet gezien. Die, nee. zie je, die, die zie je ook niet meer. Waarom is dat altijd? Dat je bij dat soort bedrijven het clichébeeld krijgt van, van die grote groene draaibanken? Jaren 50 hè? Ja, ik denk dat het algemene beeld van de techniek is gewoon uh, stil blijven staan terwijl de techniek. Hoe komt dat? Ik denk dat het steeds verder van de mensen afstaat. Mensen. Uh, ja, mensen komen niet meer in fabrieken. Die zijn niet meer. Uh, of je moet de kennis hebben, maar anders uh, mis je dat gewoon. Arjen Smit, als hij de CITO-toets vroeger had gedaan... dan kwam er ook uit de HAVO, hè? Ja, HAVO, inderdaad. Niet gedaan? Nee. nee. Ik ben in de techniek terechtgekomen. En wat zeiden ze thuis toen je zei, het wordt geen HAVO? Nou, ze hebben wel even gevraagd, van, uh, zou je dat wel doen? Maar mijn vader komt uit de techniek, dus dan, ja, dan is dat geen probleem. Ja. Ja. Dus het is toch werken met de handen geworden? Uh, ja en nee. Ik Mag nu uh, werken met hoofd, maar ik moet wel heel goed weten wat de vakmensen in de fabriek moeten doen. Arjan Smit is een uh, leerling geweest van de docent die wij deze ochtend uh, volgen uitreizen Wim van der Merwe. Uh, dit, dit is een schoolvoorbeeld hè? D dit, dit is een schoolvoorbeeld. Dat heb ik al jaren gezegd en dit haal ik ook bij heel veel uh, mensen en uh, vertel ik dit ook. Dat eigenlijk dit is de koninklijke weg duurt alleen iets langer. En inderdaad wat Adion zegt toen hij op de hbo zat... waren heel veel medestudenten verbaasd dat hij was begonnen op een vmbo school Maar ze zagen wel in dat hij een aantal dingen wist wat zij eigenlijk niet wisten. En dat is nu wat Adion zegt. Ik heb nu met mijn hoofd dat doen. Ik weet wat op de wetvoer leeft. En dan kan je doorgroeien naar een baan zoals hij er heeft. Iedereen hoeft niet door te groeien, maar er zijn een aantal mensen met kwaliteiten. En die, dan kan ik voorstellen, dat moet je doen, die weg... Arjan werkt niet bij het uh, bedrijf Terhoek vonkerosie in reizen waar we nu zijn... maar wel bij een dergelijk soort high-tech bedrijf, hè, bij VDL. Ja, dat is VDL in Almelo. Uh... Wat maken jullie? Ja, dat is een moeilijke vraag. Zie <laughs> je, ja. ja. Wij, wij maken zeer complexe, megatronische systemen. Die bouwen wij samen, maar wij maken ook onderdelen daarvoor. En dan richten wij ons op de, de moeilijk maakbare, uh, ja, wat grotere onderdelen... Is het, dat toch maar eventjes aan meneer Terhoek Hoek vragen, het bedrijf waar we nu zijn, doen die scholen iets niet goed? Ik denk wel, maar ik denk dat het meer zit bij de, de ouders. Dat de ouders niet weten wat er in de industrie leeft. Want ouders bepalen veel waar de kinderen naartoe gaan. Ja, ja, en pushen, Maar pushen je de andere kant op, omdat ze dit helemaal niet kennen. Ja, en dan misschien die verkeerd beeld. Ja, ze hebben verkeerd beeld daarvan. Ja. Ze moeten meer in de bedrijven kijken wat er leeft. Want hier in Reizen hebben wij vanaf de basisschool dat ze alle leerlingen verplicht zijn alle scholen te bezoeken, de bedrijven te bezoeken. Want als we in de ruimte hier voor ons kijken, dan zien we verschillende machines. Het zijn machines van tonnen per stuk. Uh, het zijn echt hele grote uit de kluiten gewassen, kopieermachines die helemaal standalone draaien, volledig computer gestuurd. Ja, dit is high-tech, dit is bijna een laboratorium. Dit is laboratorium, ja, maar wel. Werken met je verstand. Wat we net zeiden, met de handen werken. Tuurlijk, wij werken met de handen, maar niet het ambachtelijke. Wij moeten werkstukken opspannen en afhalen. En de processen van tevoren goed ingeven. Ja, en wat is er met de handen werken? Achter het bureau werk je ook met je hand, hè? alleen met de pen. Zo doen wij het ook, alleen wij gebruiken machines. Met een praktisch inzicht, soms zo klein dat ze hier zelfs naalden maken die je kunt gebruiken. Bij een oogarts om in het oog iets te repareren. Zo klein maken ze hier dingetjes. Prachtig. Bijzonder werk daar. Maar Remmers, u hoort later meer van. 160 meter lang rennen lijkt het wel. Dat schaatsen op de korte baan. In Lemmer is het Nederlands kampioenschap gehouden op natuurijs In duel van man tegen man met daarbij een ijskoude straffe wit publiek vermaakte zich de hele avond met koek en zopie. En verslaggever Martijs Holtrop was er al ruim voor aanvang aanwezig. In Lemmer om ook nu de laatste hand te leggen aan de wedstrijdbaan. De Friese vlag die wabbert flink op de ijsbaan in Lemmer. Terwijl de mannen van de ijsclub de laatste hand leggen aan de baan. Ja, 160 meter lang precies. Dat zie je wel, Medelind ligt erbij. Hè. Precies. En de fi finish is ook vijf strepen. De baan. En daar wordt de finishlijn getrokken. Ja, en er komt straks nog een beetje rode uh, kleur Dat doen we meestal met oranje. Echte, echte, echt, maar, met echt. Echt waar met oranje. Ze zullen het zo zien. We doen een beetje oranje in de naad, in, in die, wat die hij en in gekrast hebt. En dan kunnen ze vanavond in het donker. Vlichting erbij kunnen ze goed de finishlijn zien. Dan leggen deze lijn neus Ja, huppelijk. met de hand wordt de grenadine in het ijs geveegd, hè? Ja, in het, in het, in het sleufje wat we gemaakt hebben, hebben we de grenadine gedaan en we het velen met de hand even een beetje. Sneeuw door en dan wordt het een mooi rood papje. En je mooi finishlijn. Een laatste rondje met de veegmachine om de baan helemaal sneeuwvrij te krijgen. Oké, okay, we gaan beginnen, hè? Dames en heren, en natuurlijk deelnemers van het Nationaal Kampioenschap Kortebaan Baan 2013. De muziek gaat uit en ik geef graag het woord aan de heer Andries Kramer. En hij is vertegenwoordiger van de sectie. Korte baan, lange baan. En hij gaat u officieel welkom heten. En hierbij verklaar ik het uh, kampioenschap officieel voor geopend. En dan gaan we natuurlijk eerst luisteren naar de klanken van het Wilhelmus. En het wordt gespeeld door Huiter Zonderland. En hij is bestuurslid van de ijsvereniging Lemmer. De penningmeester van de ijsclub in Lemmer is meneer Zonderland. Inderdaad, de vader van Epke... Hij speelt het Wilhelmus en dat betekent dat we kunnen beginnen aan het NK korte baan schaatsen. Maar even naar achter de tweede lijn. Ja, dankjewel. Naar de start. De deelnemers de lijn. Klaar. De deelnemers. Klaar. Jongens. Klaar. De volgende Naar twee. de start. Kijk, de wedstrijd is, de wedstrijd zoals je ziet, ligt de baan ligt in de wind op. En dat ligt, een, een, een rijer ligt dat beter als een andere rijer. Is, is, dit is echt afzien, hè? Ja, echt afzien. Want je moet wel uh, om op de laatste vier en als je kampioen wil worden, dan moet je toch negen keer aan de bak hoor. Ja. Jongens, als ik fluit, doen jullie de kleren maar uit. Want anders word je veel Goeie. te koud. Wat is je naam? Rolf, Hazen. Ook een van de favorieten? Dat, uh, dat, dat weet ik niet, maar. Uh ja, op zich, maar 100 meter zijn goed, alleen dit is altijd anders. Dit is heel anders. Ja, wat is het verschil? Dit ijs is, uh, dit, dit dit is uh, zachter en uh, je, moet dus, uh, je kan niet echt gaan schaatsen, je moet door, uh, doorrammen eigenlijk. Dat uh, uh, uh, uh, maakt het uh, moeilijk. Echt doorknallen met die wind. Juist, juist. Ook nog tegen de wind in. Ja, het dus, ja, is altijd spannend ja gaat hierna? ja maar even kijken hoe het gaat ik was afgelopen vrijdag nog derde in Nijmegen dus uh, misschien uh, kan ik hier ook nog een beetje leuk meedoen Oh, dat uh, klinkt veelbelovend nou veel mee er waren niet heel veel goeie maar uh, derde achter Hospers en Wenema's. dus uh, dat was uh, niet verkeerd en hoe ligt die wind jou? nou niet heel goed denk ik want ik ben een beetje licht dus uh, dat is niet in mijn voordeel wat is je naam Jalir Haasma de naam gaan we onthouden heel veel succes straks dank u wel ja, Jesper ja, ja, ja. ja. Hospers uh, zag eruit als een uh, afgetekende overwinning. Ja, ja dat uh, was het wel een beetje. Ja. Geeft wel een enorme kick om uh, zo te winnen. Ben jij nou zo goed of is de rest nou zo slecht? Uh, op dit moment, uh, ja... Dat is moeilijk. Op dit moment ben ik denk ik zo goed. Want de rest van die jongens die meedoen, dat zijn zeker geen koekenbakkers. Dat korte baanschaatsen, wat is het geheim in drie regels? Uh, warm blijven en uh, ja, is strijd met elementen en uh, zorgen dat je je te tegenstanders zeker niet onderschat. Het grote publiek zal je misschien niet meteen kennen. Dan gaan we jou nu ook terugzien bij de wereldbekers op tv. Absoluut. Vorig jaar uh, mijn uh, wereldbekerdebuut debuut. Ge beleefd, mijn doorbraak een, een beetje beleefd, met derde op de World Cup 500 meter in Heerenveen, thuis, op mijn thuisbaan waar ik opgegroeid ben. En uh, nou ja, dan hoop ik uh, in oktober op de enke weer mijn, uh, mijn slag te slaan. Hebben wij vandaag de nieuwe Weddermars gezien dan? Nee, absoluut niet. De nieuwe Die nieuwe Jesper Hospers. Die nieuwe Jesper Hospers won hem dus, Nederlands kampioenschap op natuurijs korte baan en wel voor de derde keer op rij. Het NOS Radio 1-journaal, de ochtendkranten. Nou, dan gaan we gaan maar eens naar het AD. Interessant verhaal daar op de voorpagina. Het glazen plafond is doorbroken voor vrouwen, maar wel in een dubieuze sector. Vrouwen zijn de laatste jaren namelijk steeds actiever op het gebied van drugshandel. Brandstichtingen en vecht- en steekpartijen. Dat staat op de voorpagina van het AD. Het schrijft over een onderzoek van de Vrije Universiteit en de Universiteit van Amsterdam. Volgens dat onderzoek is het aantal vrouwen dat werd opgepakt voor geweldpleging in 16 jaar tijd verdubbeld. Het zijn er jaarlijks zo'n 30.000. Dat is wel veel minder dan de 160.000 mannen die de jaar met de politie in aanraking komen. De onderzoekers zeggen in het AD dat er meer vrouwen zijn die worden verdacht van een zedendelict dan mannen. Volgens hen is criminaliteit door vrouwen jarenlang onderschat. Een campagne van de provincie Overijssel om rijksdiensten naar die provincie te lokken zet kwaad bloed bij de noordelijke provincies. Daarover schrijft Trouw. Overijssel wil overheidsdiensten naar steden als Almelo en Deventer trekken tot ergernis van de Noorderlingen. En die zijn boos omdat Overijssel ook met de portemonnee zou zwaaien. Commissaris van de Koningin in Drenthe, Jacques Tigelaar, zegt dat Overijssel allerlei financiële constructies heeft verzonnen om de eigen kantoren te vullen, ten koste van het Noorden. Provincies Drenthe, Friesland en Groningen hebben de zaak aangekaart bij minister Plasterk van Middellandse Zaken. Overijssel zegt in trouw dat het zich van geen kwaad bewust is. Veel reizigers wachten nog altijd op compensatie voor vertraging die zij sinds 2004 op hun vlucht hebben opgelopen, schrijft Metro. Veel vliegmaatschappijen weigeren geld uit te keren aan reizigers die drie uur of meer vertraging hadden terwijl ze daartoe wel verplicht zijn. De Telegraaf heeft een stuk over de ambtenarenbond Avacabo. Bestuurders van Avacabo zouden de bond... in een radicale, door de SP geïnspireerde richting willen sturen... blijkt uit een intern campagneplan van de bond. In het plan staat dat er geen extra geld wordt vrijgemaakt... voor het bijstaan van bondsleden in arbeidsconflicten. Dat model heeft Abfacabo met zijn 35.000 leden weliswaar groot... maar ook zwak gemaakt, zeggen de makers van het plan. En volgens de interne stukken gaat de bond zich meer richten... op politiek interacties. Woordvoerster van Abfacabo zegt in Telegraaf... dat ze niet op het plan wil reageren omdat dat nog intern is. En ja, zo dadelijk, na het bulletin, praten we u bij over de problemen met de VIRA. Wat daar is. Het laatste wordt nog niet over gesproken, misschien komt er wel een parlementaire enquête. De betere badkamer vindt u alleen bij Sanidroom. En deze wordt door eigen monteurs vakkundig bij u geïnstalleerd. Maar ook alleen leveren is mogelijk. Sanidroom, de betere badkamer.